Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS of 3. Door fouten bij jeugdzorg groeien veel kinderen op zonder hun ouders. Bij kinderen die uit huis zijn geplaatst gaat er van alles mis, staat in het AD. Er moet hulp worden geregeld bij instellingen. Maar die hebben geldproblemen, te weinig personeel of allebei. Daardoor komen dossiers te laat of staan er fouten in. En duurt het soms zo lang voor er hulp is dat jonge kinderen niet meer goed gehecht zijn aan hun ouders. Hoe meer een kind zich hecht aan een nieuw gezin, hoe groter de kans dat een rechter dat als argument ziet om ze niet meer terug te laten gaan naar hun biologische ouders. In Wester-Emden in Groningen is vannacht een aardbeving geweest. Daar heeft nog niemand schade gemeld. Wel zeggen mensen dat ze de beving hebben gevoeld of er zelfs wakker van werden. In twee grote slachthuizen in Gelderland zijn vorig jaar varkens geslacht die niet goed waren verdoofd. Omroep Gelderland las in rapporten dat de dieren nog bij bewustzijn waren. En dat de medewerker die de dieren moest verdoven geen goede papieren had. Om welke twee slachtbedrijven het gaat weten we niet. De namen in het rapport zijn doorgestreept. En dat je je mondkapje op meer plekken op moet en je corona QR-code op meer plekken moet laten zien... dat heb je dit weekend misschien al gemerkt... Een andere coronaregel die terug is van weg geweest... is het advies om weer meer thuis te werken. Je zou dan ook verwachten dat het rustiger is op de weg en in de treinen. Maar deze mensen moeten toch naar hun werk. Ik werk voor het Amstelveense Poppentheater... en we hebben een presentatiedag in Nieuwegein. Uh, ja, dat kan niet. Ik zou wel willen, maar dat, uh, dat gaat niet. Waarom kan het niet? Uh, omdat ik met uh, patiënten werk. Ik ben software developer bij een consultant. Dat kun je bij Uitstek Online doen, maar toch werk je samen met de klant... en de klant heeft toch behoefte aan mensen op locatie.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 Echte kunstliefhebbers die uh, aangegeven hebben dat ze deze kant uh, opkomen? Nou, dat is mooi, want het is natuurlijk een stil seizoen nu, anders worden langs van hand. Dus we kunnen wel ja. wat uh, toeristen gebruiken, zeg maar, die hier naartoe komen. Ja, uh, wanneer is de officiële opening precies? Hoe laat? Uh, de officiële opening is uh, vanmiddag van 2 tot vier. Is er en, iemand die uh, dat doet officieel? Sorry?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 Alleen is er niet echt een link naar die uh, website uh, van de kunstenaar zelf. Want het is uh, www.kunstbroeders.nl. Kunstbroeders.nl. Uitzoest. Ja. Oké, okay, nou dan uh, zijn mijn vragen beantwoord. Dank je. Ik, ik kijk nog even naar Jelmer. Heb jij nog iets te vragen? Nee, dus we zijn compleet geweest, Marcel. Tenzij ik iets vergeten ben wat jij nog kwijt wil.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 Ja, dat is uh, op woensdags en vrijdag tot en met zondag. En dan van tien tot vier. Nou, mooi tijden. Ik hoop dat de dranghekken geplaatst moeten worden, Marcel. <laughs> ja, ik hoop het ook. Ja, ik hoop het. Hé, hey, bedankt voor dit gesprekje. <laughs> okay, en succes ja. verder bij de opening zomaar Ja, dankjewel. Oké. Okay. Oké, okay, dag. you by the house of fun I don't know why I didn't come I don't know why I didn't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 Um, ja, in de breedste zin. Dus uh, uh, beeldhouden, uh, schilderkunst, glaskunst van Ellen Kuil, um, Maar ook um, ja, een soort van um, hele bijzondere fotocollages van Jan Gerber. Die komen bij Wij Zetel En, uh, <tieft> nou zeg, ik moet wel kuggen. Het is toch wel een gewoon nou, hoestje,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 Ja, nou ja, goed. Um, we hadden aanvankelijk, moet ik wel zeggen, de, de, vrijdag, de, de vrijdagmiddag gaan een aantal kunstenaars open. Ja. Uh, de atelierroute is op uh, zaterdag en zondag. Wanneer de... begint die? Het is, uh, vindt plaats tussen 12 en 6. Oké. Okay. Op, op de locaties. Ja, ja. En vrijdagavond um, uh, hebben we opening, maar vanwege de corona moest dat een, een, een ja, toch een besloten opening worden. Ja. Dus dat is dan dat hopen we dan volgend jaar in ieder geval niet te hebben. En dat we gewoon dat gewoon iedereen daar naartoe kan komen. Een mooie opening met luide trommel op het Gasthuisplein bijvoorbeeld. Ja, nee, in dit geval is het uh, um, een combinatie van uh, muziek en kunst bij uh, bij bijna zee. Okay.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 wordt uitgelegd door Toos Berger En daarna praten we met Rianne van Huisdeh over de week van de verpleging. Tot het tweede uur. Nee, Zeven dagen maandag achter elkaar aan. Elf maanden herfst en elke dag volle maan. Als je eenmaal onwaakt bent, kom je nooit meer in slaap. als je eenmaal geraakt bent, dan ben je geraakt.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 Let's go down